We gaan verder. We gaan verder tot het tweede gedeelte van de les. Dus de eerste regel is dus is dat als iemand jou dus zegt: gaan we daar naartoe, gaan we daar naartoe? Daar verkrijgen we dat heiligheid of iets anders, of dan word je geestelijk geholpen, wonderen gaan aan jou gebeuren. Als als dat gezegd wordt waarbij uh, aan jou wordt iets voorgesteld om te doen, waarbij jij geen innerlijke inspanning hoeft. ...te en jezelf te overwinnen... ...werk te doen van binnen... ...om te overwinnen... ...jouw eigen liefde... ...dan is dat... ...een wazend Dan is dat... ...een praatje... ...commercieel praatje... ...of wat dan ook... ...moet je niet luisteren. Maar Michael, wat bedoel je dan precies met inspanning? Wat voor soort inspanning... ...dat jij de leer... ...zelf... Uh, leert en leert hem ook leven. Betekent dat jij onophoudelijk. Wat betekent het eerste? Kijk, ik geef een voorbeeld. Kijk, ik heb vanavond, vanavond laten zien dat ik met die dingetjes loop. Ja, ik heb zoveel so kritiek geuit op de toestanden van mijn broeders, die dat allemaal uh, blindelings doen. En opeens laat ik je zien dat ik het ook <coughs> Dus ik doe precies wat zij doen. Maar ik probeer het te doen volgens de wetten van het heelal en niet blindelings uh, en aangeleerd zoals wij zeiden doen. Maar elk moment, wat betekent inspanning aan jezelf? Inspanning leveren. Dat jij, elk moment, dag en nacht, 24 uur, wanneer je slaapt natuurlijk, ben je geen meester over jezelf. Maar dat zolang jij wakker bent, wakker betekent dat je ogen openstaan, open zijn. Dat jij oplet wat je denkt, wat je voelt, wat jou overmeestert, wie wil de baas over jou spelen, wie wil jouw lot bepalen, etc. Cetera, et cetera. Dat, is, dat is wat je moet doen. Bewustzijn. Absolute bewustzijn. Niet uh, terugvallen in jouw gevoel. Gevoel is een zeer, zeer linkse zaak. Natuurlijk moet je, natuurlijk, gevoel komt niet door jou. Gevoel, wordt in jou. gevoel komt van boven in jou. Uh, je voelt dit, je voelt dit. Uh. Kijk, als je een verstopping hebt, bijvoorbeeld, je kan niet naar het toilet gaan. ...dan is het ook door iets gebeurde dat... ...en je voelt jezelf ook niet, niet prettig. Ja, of niet? Jij moet wel met je gevoel voorzichtig opgaan... ...maar je moet niets hechten... ...niet hechten aan jouw gevoel... Uh, ...de waar, waarde... ...het moet niet voor jou uh, alles bepallend zijn. Alles bepallend moet jou, voor jou zijn alleen... ...de wetten van het heelal Die eeuwig zijn. Dat is het eeuwig leven... En niet jouw aan tijd gebonden uh, gevoel, wat uh, aangewijd wordt door een bepaalde toestand. Niets kan de, in, ah, bij jou aangewijd worden, woord, niets heiligs uh, aangewijd worden buiten jouw inspanningen en als beloning voor jouw inspanning. Oké? Okay? Dat <coughs> is de inspanning. Moeilijk? Nog een keer. Dus inspanning betekent, kijk, als, als je niet weet wat uh, het doel van jouw bestaan is of het doel van de schepping, natuurlijk is het moeilijk om inspanningen te leveren. Waarvoor lever ik die inspanningen? Ja of niet? Daarom moeten we je toch wel leren leren, want dan de kracht van het leer, die gaat ook bij jou die inkervingen doen. Waarbij uh, vergemakkelijkt wordt dat het licht van correctie jou, jou doorlicht, doorschouwt en, jou, uh, en die vonken van heiligheid Kedusha, omhoog trekt. Waarbij minder kracht overblijft aan, die, aan het slechte beginsel oké, okay? de hele bedoeling is dat het slechte beginsel leeft alleen uh, door onze zonde en niets anders, dus als wij nieuw werk doen, innerlijk werk doen dat wij opletten dat, dat wij geen kans geven proberen te geven aan de eigenliefde aan Ego aan het slechte beginsel. En omgekeerd proberen voorschriften na te leven. Moeten we leren wat zijn de voorschriften? Daarom, dat is allemaal wat we gaan doen. In het eerste gedeelte en het tweede gedeelte van de les. En thuis natuurlijk, meer een deel doe je thuis. Dus eigenlijk, als ik zou vergelijken, zou zeggen: uh, 3%, 5% geef ik dan op mijn les. Uh, Oké, okay, weet je misschien stevig iets. En de rest <coughs> moet je thuis. Het gaat om jouw ziel en Niet wat iets anders. En and niet follow me. Dus okay. so, dat is de inspanning. Een inspanning om zorgvuldig zijn. En niet in te trappen in de In, in verlokkingen in je eigen liefde. Dat is het werk wat een mens aan een mens is gegeven. <coughs> niets anders. Want dan daardoor worden wij tot mens. Oké? Zie je dat? Dat is het werk. En als iemand jou zegt doe dit of ga daar naartoe oh ik ken daar een uh, iemand dit uh, ik was ik uh, sprak iemand die zegt maar kan je dan iets uh, wonder voor mij doen? Ik zeg, ik zeg geen kabbalist doet het zoiets. Zelf, zelfs als je iemand kan wel beïnvloeden dat hij bepaalde krachten dat, hij dat Moet je voorzichtig zijn. Want als hij dat niet verdiend heeft, ja, wat, wat kan je dan doen? Het is dan, uh, je geeft iets wat hij niet kan verteren. Het is een het is linkerzaak. Dus iemand heeft me verteld, oh, in Canada is een, een, een, een rabbi. Uh, en die doet het zo, die pakt dan zo, die zegt, die haalt dan een Torah, een kleine Torah. En he, een, een, een, een boek van Torah, hebben zij kleintjes ook. En die gaat het even doorbladeren, even zo. En, en dan geeft hij een opeens in mijn handen. En dan staat ergens een, een lintje, heb jij een lintje erin gedaan, met hokuspokus. Lintje is zo erin gedaan, waar staat, en dan mens moet dan, uh, dan gaat dan naar huis en dan moet je openen, op, die zie je wel welke, uh, wat staat in die daar, in die plets, in die plaats, wat van boven als het ware voor hem bestemd zijn, een wonder. Dat is een hokuspokus, dat doen ook de goeroes allemaal. Oh, we gaan naar de goeroe, precies hetzelfde. Hij doet met de handen dit. En dan opeens ligt het daar in de Bijbel. Van de nieuwe. Ja of niet. Ja mensen hebben ervaring al bij mij. Ik had bij, bij mij op bezoek iemand uit Duitsland. Hij was meester. Weet je. Hebben ze allemaal die. Van die Guru. Maar niet guru. Guru is Indisch meest, meestal. Maar iemand uit Duitsland was. En uh, hij was meester in die. weet het. The Kali was to the Kirti. The minister in the spiritual, he was in its spirit spiritualism. My only thing I had I frog my oak, and I frog my, let me that sin. That's all. I was never saying, I said to him, it was being a guru, and he said, so what? So, so away from Beweginki, and I went to my New Testament, and my Bible was there, and een lintje was daar en ik lees dat en ik voelde het precies wat ik nodig had. Doe dat ook voor mij. Dus <coughs> als iemand jou zoiets so zegt, doe dat so iets, en dan open je dan een Bijbel en open zie je daar een duizendje da liggen. In jouw eigen <coughs> Bijbel, je weet dat daar niets is. In jouw jou, jou portugese <coughs> is alleen maar een. Vijf eurotjes <coughs> ligt. Hoe komt daar die duizend? Dat duizendje. Ja. Ook dan moet je niet vertrouwen op iets. Als het jou... Ja. <laughs> ja. Want dan heeft hij misschien jouw rekeningnummer verbet. Mm. Het <laughs> <laughs> is, uh, is um. dus. alles... Ja. Begrijpt je dat? Dus. Als iemand zegt, jij hoeft niets daarvoor te betalen... En betalen betekent dat jij aan jezelf werkt. Dat jij je eigen liefde steeds in de gaten houdt. En we hebben gezegd: je kan niet helemaal helemaal kapot maken. Waarom? In die eigen liefde, daar zit nog iets van jouw heilige vonken die je moet, je moet nog opbrengen, kracht om die heilige vonken naar boven te brengen. Ja? Dus je mag die helemaal niet kapot maken, proberen jouw, jouw klaar te kapot maken. Dan maken ze jou eerst. Eerst van de kant. Betekent, je moet wel ermee omgaan. Je kan niet zelfs zeggen, bijvoorbeeld, ik vlug. Ik ga uh, vasten tot de, tot, tot de laatste sneek. Of ik ga naar de monnikenoord. Of ik ga me helemaal afsluiten. Ergens, daar komt niemand, daar komt geen eigenliefde. Jij draagt altijd mee. Al je eigenliefde draag je mee. Je kan nergens vluchten. Van. vluchten moet je niet vluchten dat is de vluchtgedrag, vluchtgedrag wanneer je vlucht naar een hele plek of oh, je vlucht naar andere vakantie iets, iets nee. altijd neem je die mee alleen je voelt het niet je merkt het niet omdat je bent wordt ombrengt door door liefde door uh, dat soort allerlei andere uiterlijke genegenheden waarbij je niet kan aan jezelf werken. Dan is het, dan is het verloren tijd. Okay. Ook als je met vakantie gaat, moet je aan jezelf werken. Je kan een beetje jezelf verwennen, meer chocolaatjes, maar... ...maar je moet altijd van binnen jezelf zeggen, ik geef in mijzelf nu dat... ...omdat ik wil toch wel, ik op vakantie, ik wil geven een beetje extra. Dat. Maar je steeds moet je aan jezelf werken. Het is niet frustrerend, het is ook niet... In het begin lijkt het wel dat dit een beetje, ja... Dit niet, dat jij verliest een beetje spontaniteit. Het lijkt wel. Maar hoe meer jij dat doet, hoe meer dat... jij zal zien dat jij beschermd zal worden... tegen... aantegingen van je eigen liefde. Dus je gaat minder zondig. Oké? Okay. Zondige is, betekent... Toegeven aan je eigen liefde. Daarmee dan ja. val je naar beneden. Dan krijg je allerlei toestanden van, van ellende en je gaat niet vooruit. Nou. Geen beweging zit in het bevredigen van een wens die ingefluisterd is door eigen liefde. He? Maar het is wel belangrijk om te weten dat die wens in je leven, alles wat bij jou opkomt. Moet je daar, dat is jouw ruwe, ruwe materiaal. Alles wat je bij je opkomt, komt eigenlijk van, van, van boven, van de schepper. Alles wat bij je opkomt, is een ruwe materiaal dat jou ook in, in, in, in zijn van wat jij moet corrigeren. Dus elk moment als je leeft, dit moment, en niet in het verleden, niet in twee weken geleden was ik dan ergens in, in uh, weet ik veel, in een uh, heilige plek. En dan hang je eraan, aan die sfeer. Het leven is uitsluitend in nieuw. En jij hangt aan moment van vroeger. Nou, wat doe je dan? Zelfs als je de, he de meest heilige momenten herinnert jezelf. Jij zondigt op dat moment ten aanzien van de enige scheppende kracht. Van jouw eigen ...vervulling, et Wanneer jij zelfs denkt... ...aan die al die wonderen... ...dat was geweest, klaar. Je ging ergens naar een plek... ...vandaag niet meer, klaar. Vandaag leef ik opnieuw. Ja? Dus elk moment komen nieuwe... ...correcties... ...als er nieuwe wensen van jou omhoog... ...om gecorrigeerd... ...door jou gecorrigeerd... ...te worden. Kijk nou hoe dan een mens... Welke macht is aan een mens gegeven? Als een mens leert aan zichzelf te werken. Oké? Okay? Dus serieus jouw leven nemen. Serieus. Dat betekent dat alles wat bij mij opkomt, dat ik niet moet opgaan in gevoel. Maar ik moet onderzoeken. Dat is net als jouw onderzoeks onderzoeksveld. Je moet onderzoeken wat het allemaal is. Wie is aan de praten? Is het mijn eigen, mijn eigen liefde die mij wil in inpalmen? Die mag verlekkerd mee. Of is dat iets wat mijn ware ik uh, bevordert? Of juist yes, man? Hè? Die dingen moet je steeds... En als je dat aanleert, dan zal je een geweldig mechanisme in jezelf vinden En redding. De redding, we hebben gezegd. Kabbalah moet je redding geven. Niet kabbalah, weer, weer iets, een woord dat op zichzelf leeft. Maar jouw werk aan verredeling van jezelf. Met e, met e, verredeling. Verredelen van jezelf. Verreden betekent de beste spulletjes omhoog te laten. En beneden laten alleen... Wat onrein het. is, laat het al beneden zitten. Daarmee verschoon je dat allemaal. Oké? Okay? Dat is het werk. Of je leert Kabbalah of niet, natuurlijk. Als je leert, de, wat we nu ook gaan nu het tweede gedeelte gaan we stap voor stap verder. Waarbij je ziet, stap voor stap, wat het allemaal, al die de hele structuur, zie je langzamerhand. Dat zal je wel helpen. We zullen later gewoon over iets spreken, zodat we al die processen van correctie zullen we gewoon aanduiden met die begrippen die we daar hebben. Anders is het niet kijken hoeveel woorden heb ik nodig om eenvoudige dingen te, te vertellen. Hoeveel Terwijl als je Kabbalah leert, dan kunnen we dat allemaal in een paar woorden, dus zelfs half woordjes, en je voelt het wel een enorme geconcentreerde informatie met veel licht okay. nog vragen meer accent zullen we natuurlijk hebben op de eerste, de eerste gedeelte maar dat is voor ons bijzonder belangrijk het tweede gedeelte is we een klein beetje verder gaan natuurlijk verder gaan Let, wat ons met name voor wat ik zou zeggen voor um, eigenlijk voor niet Jood of Joden, allemaal niet speelt geen rol natuurlijk, maar de eerste gedeelte van de les, bedoel dat wat we bespreken over correctie, dat is voor een bijzonder belangrijk, oké? Okay. Maar alles is gestoeld op die wetten van het heelal. Want ik spreek allemaal uren over correcties, dit en dat. Het is allemaal gestoeld op die wetten van het heelal. Nog vragen? Schaam me niet, he? doet er niet toe wat vragen. Als de vraag moet komen wat vragen betreft. is ook belangrijk iets. Kijk. Mijn taak is aan jou een methode te geven, maar werken aan zichzelf moet je zelf werken. aan jezelf. Ik kan niet voor jou werken, oké? Okay. Ik geef natuurlijk ook wat ik kan, maar de methode. Wat is vraagstelling? Als een vraagstelling komt, jouw vraag moet komen uit behoefte, uit wanhoop, uit iets wat je. Dat is een vraag wat bij jouw pijn doet, dat is een vraag, en niet waarom dit, dat, dat, zijn, dat moet je ook zeggen, dat is dat, maar belangrijk is, dat is de vraag. En de vraag moet komen uit diepte, de meest diepere dingen plaatsen van jezelf, en niet van oppervlakte. Waarom? Stel dat jij iets niet begrijpt zo eenvoudig, en je gewoon jouw tong slipt uit je tong en jij vraagt me iets. En dan wil jouw vraag komt niet uit de diepte van jezelf. Diepere, diepere lagen van, jou, van jouw innerlijk, maar van het oppervlakte. En dan geef ik jou een antwoord. En die antwoord krijgt natuurlijk uh, verzadiging, zeg ik dat. Ja, verzadiging van, van je vraag. Vraag is tekort. En dan krijg je als het ware voeding. Ja? Dan, als je vraagt vanuit een oppervlakte van niet diepere, diepere lagen van jouw innerlijk, dan is het, dan krijg je dat wel van mij. Dat is een, net als een zaad krijg je, ja? En dat komt in een uh, in een grond wat boven, boven op de boven komt het, op de bovenste. ...lagen boven aan de oppervlakte bij jou uh, binnen mijn antwoord of mijn antwoord. Dus je doet welke antwoord. En dan kan het geen vruchten geven. Alleen vragen vraag wat diep in jou komt. Diep van, die, diep, diep, diep van jezelf. En dan krijg je een antwoord. Een antwoord komt door al jouw, de lagen van jouw persoonlijkheid naar die vraag. En dat is diep in jezelf. En dat kan, dat kan niet... Dan zeggen dat verrotten de zaad het zaad, het zaad kan niet verroten, dan antwoord op je vraag. blijf dan diep in jezelf en dat kan wel verruchtwerpen. Okay? Dus een vraag moet jouw vraag moet je elke als je vraag stelt, moet het vraag moet gericht worden aan wat moet ik doen? In het algemeen, ook niet in een concrete vraag. Daar moet je zelf concreet oplossen. Hoe je in jouw concrete toestand kan. Uh, wat je kan doen in jouw concrete toestand. Maar jouw vraag moet zijn, principes, uh, We leren principes. Hier. En je toepassen doe je thuis. in je dagelijks leven. De vraag moet zijn dus, wat moet ik doen? Jouw vraag moet gericht zijn. Dat kan allerlei uh, inhoud hebben. Inhoud. Maar de strekking daarvan moet zijn, wat kan ik do door deze vraag wil je proberen uh, kracht te krijgen om, om te kort in jouw strijd, in jouw uh, omgaan met jouw liefde, eigen liefde te compenseren of te vullen, te compenseren. Dat moet je allemaal. Alles draait om één ding om niet te zondigen en juist goed te doen. Eerst gaat het om niet te zondigen, eerst leren wij om niet te zondigen, en dan leren we om goed te doen, He? niets anders bestaat. Wat is dan, uh, wat wil je nog meer? Er is niets gegeven aan de mens meer. Alleen dat werk. Om te werken met zijn eigen liefde en overwinnen. Jouw eigen liefde. Opdat jij aan het einde van je leven innerlijk kan zeggen: Ik heb hem overwonnen. Hé? Daar gaat het om. Niet en dat aan iedereen is gegeven. Bent. Absoluut aan iedereen, aan iedere, aan iedere persoon. Kijk, ik vind je steeds naar mijn schou, schouderdraden. Dat ik niet ingenomen word door mijn eigen woorden natuurlijk. Dat ik, dat ik even ook beschermd word voor eigen liefde. Want de leraar moet onmetelijk meer voorzichtig zijn. ...met het doorgeven van wat je geeft. Mag ik iets vragen? Ja. <coughs> die en H1. Huh? Ja. Die die ja. H1. H1. ja. Kun je dat uh, ongeveer op het niveau stellen van... Uh, ...Jetsen, tof En Jetsen... -tof? Nee. Ik niet een beetje... hey, Wat de vraag is... Dat is er een goede vraag, er een goede vraag, een diepe vraag, Is goed. Nee, een goede nee, vraag. Dus de, um, Wilma vraagt, is dan rachamim, want we hebben ze rechterkant, ja, rechterkant rachamim, we hebben gezegd rachamim, of barmhartigheid, barmhartigheid, liefde, kun je ook zeggen, uh, en links hebben we gezegd gym, gerechtigheid gerechtigheid uh, just justice uh. is dat wat hij zegt is deze uh, wat wij noemen het goede beginsel yeah, in het mens jeetzer tof in het Hebreeuws, het goede en dat is dan het slechte of kwaade. Nee. En toch wel iets, wel hebben we iets, hebben we iets aangekart, maar niet, dus ik niet genoeg. Hier, aan rechterkant, dus wat wij noemen barmhartigheden, daar kan, eigenliefde heeft niets eraan, hij heeft geen smaak, het smaakt niet. Voor eigenliefde, dat, voor eigenliefde, de ware liefde, of warmhartigheid heeft geen smaak. Smaak. Kijk, eigenliefde Kijk, eigen, liefde, kijk, eigen is een kracht, ja, of niet? Kracht. En kracht moet ergens een kracht putten vandaan. Deze warmhartigheid is een kracht wat van boven komt. Licht, een goede. Licht wat van boven komt, dus een hevige kracht. Uh, slechte kracht. Uh, Put de kracht van het goede, leeft door het goede, misbruikt het goede, als het ware. Dat is de slechte, slechte beginsel. Dus hier heeft de eigenliefde niets eraan aan barmhartigheden. Kijk, eigenliefde, ik geef een voorbeeld. Kan, eh, eh, als een mens barmhartige dingen wil tonen aan een ander, Heeft jouw eigenliefde, heeft eigenliefde dan... Voelt eigen liefde iets daaraan? Als ik dan zeggen, barmhartig wil zijn met iemand. Geef, mij mijn eigen, ge geef ik daardoor voeding aan mijn eigen liefde? Niet. Ik geef kijk nee, Als ik wil goed zijn voor iemand. Ja? Geef ik dan aan mijn eigen liefde? Krijgt mijn eigen liefde voeding daardoor? Nee. Eigen liefde krijgt alleen voeding wanneer ik doe iets voor mezelf. Ja of niet? Als ik, ja of niet? Eigenliefde, wat is eigenliefde? In eigenliefde betekent dat ik krijg iets voor mezelf. Egoïstisch. En als ik doe iets goeds, net zoals hier. Barbaardig probeer ik te zijn. Dan vlucht mijn eigenliefde. Hij heeft geen smaak voelt. Mijn, liefde, mijn eigenliefde voelt smaak alleen als ik voor mezelf iets wil hebben. Want dan put hij de kracht daarin. En een slechte beginsel, ja. En slechte beginsel is. Wat is slecht? Slechte beginsel komt. Of onreëne krachten. Die komen altijd aanzuigen waar tekort is. Oké? Okay? Waar tekort is. Aan kracht is. En tekort is alles wat minder dan team is. Alles wat in zichzelf. Structureel. Alles bestaat uit team natuurlijk. Maar. Niet alles wa kan waarnemen in tien sferen. Bijvoorbeeld, ik kan alles bestaat uit tien maar ik kan alleen zien in bepaalde situaties alleen drie sferen. Er wil tien bestaan. Heb je wel? Dus ik kan alles bestaat uit tien Alleen ik kan het niet zien. Ik kan alleen zien drie sferen, of vijf sferen, of zeven. Overal waar minder dan tien sferen, overal waar een menselijke blindheid, blindheid, innerlijke blindheid, uh, zich plaatsvindt. plaatsvindt ja? Innerlijke blindheid. Daar zuigen de onreine krachten eraan. En overal waar en wat de mens uh, helderheid vertoont, daar, daar, daar betekent daar, dat. Op dat in die toestand of in, in de, Dat daar is de slechte beginsel al gecorrigeerd is. Hij zal als het ware verdwenen op dat niveau. Slechte beginsel betekent op een bepaald niveau bepaalde uh, verruwing, va vaagheid. En als ik kracht ont ontvang, of corrigeer mijzelf waarbij ik die vaagheid uh, tot helder o. Tot helderheid brengt. In die plaats waar vlag was, breng ik licht. Dan is op dat moment, op dat moment, of daar werkt dus het slechte beginsel niet. Heb je geen kracht daar. Dus alles moeten we zorgen dat wij proberen tot volheid te brengen. Daarom is het geen 50-50 uh, of. Alleen maar, of 100% helderheid zoeken naar 100% of, of niets, of zeggen: Nou, ik vergeet het maar. Ik ga weer terug naar deze wereld, alleen leven voor mijzelf, voor mijn ego. En dan doe je dat, dan kies je daarvoor. Ja, vlucht kan niet vluchten, je wordt toch wel langzamerhand weer geroepen door ellende, door wat dan ook, om. Toch een goede pad te gaan zoeken. Okay. Maar wat betekent, ja, dus hier, je kan wel zeggen dat het hier uh, jeetzart ertoe is. Dus een goede beginsel, wel, is hier aan de. En slechte beginsel is niet dat, want dat is allemaal heilig. Ook dien, ook gerechtigheid is heilig. Alleen onderaan bij de mens zit zijn ego zijn niet gecorrigeerde... gedeelte. Ja? Dus mengsel, mengsel van... Onreine, onreine... onreine krachten. En... en... en, en, en goede... goede vonken, vonken van licht. Ja. Nou, dat als mengsel... als mengsel... dat is dan... ...noemen we dat een slecht beginsel. Ja? Als het goede beginsel betekent... ...dat die alles wat gecorrigeerd al is... ...is een goede beginsel in de mens. Dus, en hier zit je bijvoorbeeld een vonken ...maar meer, als het zou zeg, zeggen... Meer, ...meer kwaad dan goed is... ...nou dat is dan slechte beginsel. En, en die slechte beginsel... Komt waar naartoe? Altijd sluit hij zich aan bij, bij dien. Want dien betekent wel goed, Heel Maar wel tekort aan, te aan kracht. Hier bijvoorbeeld dien kan zijn ervaren van zeven onderste sfeerot. Onderste sieroot. Oké? Okay? Nou. Dus dat is prima. Alleen het is niet volmaakt. Maar dat is wel heilig. Dien is bijvoorbeeld, dien is de naam, het ervaren van de naam van de schepper van Elohim. Kijk, Elohim. Dat is de, de naam van de schepper die een mens ervaart als een strenge meester. Maar dat is ook heilig. En, en een goede, barmhartige naam, dat is Hawaia. Dus ja, de barmhartige, de vierletterige naam van de schepper. Dat is dan zijn hoedanigheid. Wanneer de mens alle tiendsveroot ervaart, dan ervaart hij de, in de toestand als barmhartig. En daarom de grootste kabbalisten, de grootste heilige, ware heilige, die konden de hele wereld, rechtvaardigen. Alles wat er gebeurde. Waarom? ze zagen in alles uh, Hawaii dienstverhoofd. Dus ze zagen dat het besturingssysteem van de schepper absoluut barmhartig absoluut goed is. Maar ziet wel altijd dien erbij voor het bestaan van de schrikking is het ook nodig dat het de juiste maat is? Of? Absoluut, absoluut. we waar we aan Nee, kijk, één ding weer, hm? daarom is het belangrijk om de wetten van heelal te leren kennen. Niets verweent in het geestelijke, jij ja, of niet, we hebben geleerd. Maar dat heb het niet verteld dat daarvoor voor het bestaan van deze... Nee, nee, nee, absoluut niet, nee? absoluut niet, daar raken we absoluut niet aan, dat is allemaal... Heidense volkeren, die hebben het allemaal nog Fantasieren dat over wat het waar daarvoor is, daarvoor, mythe, etc. Um, kijk goed. Als ik mijzelf corrigeer, eerst <coughs> ervaar ik die twee, Kay. Din en Rachamim. Als ik langzamerhand verder bij corrigeer, waarbij al die uh, waarbij ik alle goede vonken naar boven heb gehaald, dan ervaar ik opeens alleen maar als het waren rachamim. Nou, dan zeg je tegen mij, maar de wereld is niet zo geschapen. Er zijn bestaan toch die twee altijd? Maar dat heb ik toch allemaal al in geïncasseerd. Ik heb dat allemaal in mezelf. Maar boven dat heb ik, ben ik boven de dien gekomen. Begebt u het, iedereen? Dus eerst had ik bijvoorbeeld ook dat ervaren, eh, de, de schepper, welke situatie, als strenge meester. Maar daarna heb ik mezelf gecorrigeerd, nog hoger. Dan opeens heb ik langzamerhand, heb ik in, in meerdere situaties, heb ik begonnen ervaren hem als Hawaia, als barmhartige. Door mijn correctie, niet dat ik zeg alleen, ooit oh, het is goed, het is goed, er wil ik niet gecorrigeerd zijn, dat is 0,0. Dat is wat de massa, massa doet. Maar door mijn innerlijke werk, waarbij ik van binnen ze weet en ervaar dat alles, dat hele besturingssysteem is rechtvaardig. Ik voel het wel ook. Dan betekent dat ik ook de, de naam van de dien ben overgegroeid in die situatie die bestaat, absoluut bestaat maar ik ben daar uitgegroeid dat is wat de profeet heeft gezegd Joodse deelnemers moeten mij niet kwaad nemen, kwalijk nemen want ik praat recht voor de rap en voor mij ben ik niet of Joods of die Joods die Joods betekent die strekt naar het schepper ook de profeet heeft gezegd ik heb de Torah volbracht. Ja? Torah betekent Dien. Al die wetten van Moshe zijn Dien. Ja? zult niet dit, niet dat. Wat betekent dat? Alles is heilig. Dat. Maar de mens moet die wetten met handen en voeten ook vervullen en voelen ook de Dien, strengheid. Dat. Maar daarna. Als hij zichzelf corrigeert. Voor het volk blijft altijd zo dien. Het volk, gewoon gepeupelde, blijft altijd voelen dat de schepper is streng. Waarom? De mens werkt niet aan zichzelf. Hij werkt, hij werkt niet aan zijn ego. Hij werkt aan zijn zinnen. Daarom al zijn, al het leven van een gewone gepeupelde is dat hij voelt dat de schepper is streng. Waarom? Ja, streng. Waarom streng? Omdat hij werkt niet aan zichzelf. En daarom is ook Torah geschreven uit, als het ware, dien, de wetten. was het heilig. Maar als de mens die wetten naleeft en extra doet en werkt verder zichzelf op met meerdere overgaven, dan gaat hij dat hele Torah zien, bovenop, komt die in de wereld, absoluut. Want Torah, zoals gewoonlijk ge gepeupelde, wat bedoel ik, gepeupelde, toestand van een ge gepeupelde, van gewoon mijn volk die dan alleen maar zo mijn handje, voeten voet, voet, doet, zij ervaren dat ook, natuurlijk ervaren ook als barbaardig, op Shabbat, maar door de week eh, ervaren dat het, het wel een strenge meester is. Je als ik naar mijzelf doorwerk, werken aan mijzelf om mijn eigen liefde onder de knieën te krijgen. Door vonken naar boven te halen. Dan ga ik op, een, op de duur. Die dien verandert me, voor mij in rachamim. In, in barmhartigheid. Die dien oh, houdt op te bestaan. Nee. Strengheid bestaat. Mijn duurman die ervaart het allemaal streng. Hij zegt, nou, de als ik nu bijvoorbeeld op Shabbat of zo, komen mensen bij ons en dan zeg ik of dit. En dan zeg ik dan, ook, oh, dat is, de tijd is nieuw, geweldig. En dan zegt uh, iemand nou, ik zou het niet zeggen. Omdat hij werkt niet aan zichzelf. Voor hem is de tijd, wel de slechte tijd. Is. Hij wordt ouder. met de dag wordt je ouder. Kan je minder doen. Ook met de slechte dingen doen. Ook met. Daarom is het slecht. dat de wereld is slecht. Terwijl de wereld moet voor jou, voor jou elke dag beter worden. Het is aan jou om te ervaren of de wereld goed is of de wereld slecht is. Het is aan jou. Als je zegt dat de wereld slecht is, betekent dat jij te kort schiet. En jij kleeft meer aan het dien. Is ook heel erg maar jou dan, maar, okay. dat jij tekort schiet maar als als jij je jezelf gecorrigeerd hebt of meer gecorrigeerd hebt dan ervaar je ook de wetten die Moses heeft uh, aan Moses ingegeven gegeven waren als strenge wetten ervaar je ze ook als genade als absolute barmhartigheid. wat heb je daarom heeft de profeet gezegd ik heb de Torah volbracht. En de hele bedoeling is ook dat elke mens volbrengt de Torah. Dat aan het einde, aan het einde der, der tijden Torah tora, niet meer, uh, Torah als het ware verdwijnt. Wat betekent Torah verdwijnen? Hoe kan een Torah verdwijnen? Als de dien verdwijnt, als de mens al gecorrigeerd is... Dan heeft hij niet nodig aan die wetten. Die wetten zitten dan in mijn, in mijn hart al ingekerfd, inge als het ware. Je hoef dan niet meer... Kijk nou in onze wereld, uh, om dit te strelen, dan kijk nou een auto stand buiten. Iemand heeft behoefte om dit te strelen. Sommigen strelen nog steeds, maar, maar kijk, wij lopen gewoon, of, of iets anders te strelen, nee. Het is al ingebouwd, het is al in. Hij bent al overwonnen. Hij bedoelt eenvoudige dingen. Zo ook de Torah. Eerst is het de wetten: moet je leren dit, dit. Men kan leren, leren de wetten op het niveau van de wereld Asia. Dat betekent dan alleen met handen en voeten te doen. Als Iedereen begrijpt wat ik doe. Als, kijk, men kan ook de wetten van. ...hele gewetten vervuld op het niveau van Asia. Wat is Asia? Wat zijn de eigenschappen van Asia? Wat we zeggen, 90% gewoon als, als voorbeeld, meer een is, is kwaad in ervaring van de mens. En 10% is goed. In, in, dus een mens die dan in Asia leeft of de Torah vervult... Is voor 90% voelde hij als Dim, voelde hij het besturingssysteem van de schepper als Dim, en 10% voelde hij als Rachanim. Iedereen ziet het? Dan voel je dat de barmhartigheid van de realiteit die jij beleeft, voor 10% wil zeggen, zeer klein beetje goed en merendeel slecht. Dat is ook als een mens vervulde de Torah, de wetten uh, in onze wereld, in Asia, betekent dat je doet alleen maar handen en voeten. Ja? Dus hij draagt net zoals ik doe: hij draagt die schouwdraden, hij doet het ochtends, hij snapt niet, doet er niet toe wat, hij interesseert hem niet. Hij moet fysiek aan hebben dat ding. Net zoals ik. Maar hij weet niet wat het is. Hij kijkt niet eens naar dat, interesseert hem niet. Hij draagt het al vanaf zijn kinderen nou, steeds. Dat betekent dat dus helpt het helpt hem niet. Het helpt hem niet. Dus waarom niet? Hij, hij, hij is niet gecorrigeerd op het niveau dat, het, dat hij kan het ervaren waar het vandaan komt. Want elke mitzwa, elke voorschrift stamt van een bepaalde wereld. Of Asia, of Yitzera, of Bria, of Atsilut. Nou, dus iemand die dan de Torah doet in Asia, in de wereld Asia. Die, die ervaart 90% din, dus dat. En 10% als barmhartig. Stel nu dat iemand en uh, dat overeenkomt met het leren van de Torah gewoon. En zoals het is. Verhaal van Mozes. Of verhaal van dat, Zonder diepe dingen. Dan. Stel dat iemand dezelfde Torah doet. Uh, waarbij, waarbij hij. Uh, hmm. Het licht put uit. Jitsira. Etcetera, en is 50% din, din, als zeg 50-50, en 50% 50%, 50%, 50 rachamin, dus uh, Barmhartigheid. Ah, alles is in mij, alles is in mij. In mij is het <coughs> ook uh, de mogelijkheid en de kans. Om de wereld te zien zoals uh, so die is. En er zijn verschillende variaties. Jitsera betekent dat ik mij al gecorrigeerd heb. Waarbij ik zie de wereld. Mijzelf ervaren. En ook de wereld dat het 50-50 is. Oké? Okay? <coughs> nou, dan uh, iemand kan ook verder. Um, bria. Iemand kan ook verder gaan. En, en, dat, en dat is bijvoorbeeld leren van Mishnah. Van bepaalde, dus leren van, zeg maar, leren van codes, van de wetten. Leren van de wetten. Dus wetten. De heilige wetten, maar dan leren ze gewoon zoals die zijn. Terwijl. Asiya was alleen maar leren van verhaal. Mozes ging daar naartoe. Ook daar zit een kracht. Wat een mens uh, de kracht geeft van Assia. En als iemand leert over de wetten. Mishnah. Dat soort dingen. Oh, de, de, de, de, de, over de wetten. Dan verkrijg je dan licht. Vanuit. Uh, hogere traptreden. Heet het Yitzira. En Bria is dan omgekeerd. 90% dan zeggen 10% DIN. En 90%, dus meer een deel, 90% is <coughs> barmhartigheid. Of rachamim. Oké? Okay. Het zijn allemaal Torah. En dat is al bijvoorbeeld leren van uh, over, dus uh, verklaringen van wetten. Het oh, is ja. hoger. En allemaal, dat is allemaal nog Torah van onze wereld. Het hoor van Torah die men leert, waarbij men nog uh, de Torah nog niet vervuld heeft uh, in volledige mate. En als een mens naar absoluut komt in zijn waarnemingen, wat ik in absolut, Dat ik absolute uh, waarde hecht, niet alleen aan fysieke Vervulling. En eenvoudige vervulling van het Ora, van Wetten. Maar ook absoluut, hij probeert mij overgeven te aan die wetten. Volledig. Dan kom ik naar... tot de ervaring van Atsilut. Atsilut betekent tot, tot, tot 100%, tot, zeggen we dat is niet 100%, want 100% komt pas na de komst van de Messias. Maar wat we zeggen. Veel benaderd die 100%. Dat, dat is het moment wanneer ik niet meer de wetten, niet meer Torah nodig zal hebben. Wat betekent dat? Torah bestaat, eeuwig. Maar ik me, heb mij opgewerkt door al die wetten, die werelden, al die straptreden van Asiya, van onze wereld, Asia, Itsera, Briya, en ik kwam naar het salut. En daar ervaar ik dan dat daar en daar is niet meer, laten we zeggen, het slechte beginsel dan wordt in mij. Die wordt volledig getransformeerd in transparante licht. Goedheid. En dat staat ook bij Arië ook. Het is niet alleen in nieuwe, Arië ook zegt wie komt tot het ervaren van het zeloot, die volbrengt de Torah vol, vol, vol, volledig. Die heeft geen Torah meer nodig. De Torah is zijn hart. En dan mens wordt de Zoon van God genoemd. Klaar. Niet zonder dus is dat. Niet de Zoon van God dat het is dat het door de heilige geest heeft die dan verwekt wordt alles is verwekt door de heilige geest ook in onze wereld, we is het, ook voor, voor iedereen is, is, is verwekt door de heilige geest, vader geeft het uh, uh, zaad moeder geeft uh, lichamelijke uh, uh, cellen en de geest derde is altijd de heilige geest, die in de mens dus God zelf die, uh, ...die dan de nefesh, de shama ook geeft aan dat vrucht aan de mens. Maar aan de mens is om de hele weg terug naar de echte vader. Daarom wordt ook gezegd dat de vader in de hemel... Nee, ...ik heb een vader die op aarde is, die een, een fysieke zaad, fysiek zaad heeft... Gezeid, ja of niet. En ik heb ook een vader. Die onsterfelijke vader is. Die ook mij heeft gegeven. Een ziel. De ziel. Mijn ziel. Niet mijn vader heeft mijn ziel gegeven. Mijn vader heeft alleen maar. Mijn uh, erfelijk materiaal heeft gegeven. Maar daarom hebben we altijd twee vaders. aardse vader. En hemelse vader. Daarom niet stuur ik. We altijd spreken altijd over vader. Ook in de jodenom. Maar het is de taak van de mens om de Torah te volbrengen. Eerst de Torah is, leek ons, kijk een, een kind probeert de Torah te leren. Hij voelt het wel, dien, kracht. Hij voelt het, hij is kwaad op dat helemaal de Torah. Want de Koran neemt als het ware zijn kracht en hij voelt, hij voelt dat de wereld is dien. Uh, Strijdheid. En stap voor stap een mens moet opgroeien totdat hij door de dien heen komt. De dien bestaat. Maar hij komt door de heen, net zoals wolken. Wolken die bestaan, maar we gaan met een vliegtuig boven de wolken. Daar zit geen, altijd schijnt, altijd is een blauwe hemel. Zo is ook bij ons. Ook onze wereld is precies hetzelfde zo gemaakt. Alleen we moeten kracht opbrengen. Om door al die wolken, wolken, al die verruwingen van licht. Van zeer zware verruwingen in Asia. Van minder zware verruwingen in Yetsira, En nog, nog uh, eiler in Brea in en Atselud. En als wij komen daar in dan komen, dan is de mens de zon van God wordt, wordt eh, genoemd. Ik heb vorige keer gezegd. Dat ik de hele dag zit in het ziluut. Wat bedoel ik daarmee? Niet dat ik, niet dat ik de, de traptreden van het ziluut heb bereikt. Dat bedoel ik niet te zeggen. Ik bedoel alleen te zeggen dat ik put het licht van het zieloed. Omdat ik leer Kabbalah. Kabbalah is het zieloed. Met alle andere gedeelten is Kabbalah. Dus Kabbalah betekent dat wij licht putten direct van het ziluut u dat? Uh, maar, ik ben daar nog niet bijvoorbeeld, maar hoe put ik dit licht? Zit ik dan al even te mediteren, en dat, en zei, nee. Of gaat het om nawaaien, komt kom het bij mij dat, weet je wel. Opeens mijn gevoel, nee. De grote meester, Ari, die schreef alles vanuit dat soort. Als ik het leer bij hem. En probeer ik ook mee de hele dag. Natuurlijk heb ik ook alle, de hele dag allerlei alle, uh, gedachten. Ook zondige gedachten natuurlijk. Uh, mijn vlees is vlees. Zondige gedachten. zondige, Regelmatig. De hele, de hele dag. Of het is absoluut en dan weer, uh, weer beneden gedonderd. heb uh, ik <tiedacht> allerlei... Wat denk je dat... Uh, ja, dus het is steeds werken aan zo want dan opeens dat absoluut, dan opeens uh, dichter bij de walletjes Ik bedoel, alles is dicht bij elkaar maar je, aan ons is de keuze en dat is geweldig dat aan ons is de keuze maar als je dat leert Kabbalah dan straling komt van de meest, de meest sterke licht komt het, het meest sterke licht komt uit het, het en daarom is het die kabala leert is de snelste weg naar jouw vervulling. Waarom? Het licht van het Zilud is het meest eige, het meest dunne licht, het meest sterke licht. Begrijp je? Het minst verrufde licht. Hoeveel moet je opeten als je gaat eten? Hoeveel moet je opeten als je dan, laten we zeggen, jij... Uh, Eet, en dan eet je bijvoorbeeld alleen maar aardappels. Hoeveel moet je aardappels eten om te, om te verzadigen jezelf? Je hebt niet iets anders. Of je hebt alleen maar sla. Je hebt niet iets anders, je hebt alleen maar sla. Je gaat de sla eten naar binnen terug. Hoeveel moet je dat allemaal van die sla... En met die aardappels, met alles weten. die aardappels misschien wel. Maar hoeveel moet je dan eten totdat je verzadigd wordt? En van, van Kabbalah kregen we alleen het Zemud, licht van het Zemud, dan kregen we altijd het beste ja? de beste Direct worden wij gevoed uh, van boven met een de beste, allerbeste licht en voedsel uit het Zemud. Okay. Vandaag hebben wij, volgende keer spreken we iets over Kabbalah, ja? Laat ik een beetje